Al daar uw lof klinkt keer op keer in gunst het doen bouwen. Op u stond vast der vaderen betrouwen. Gij zaagt hen aan, gij hebt wanneer zin nodig. Tot uw omhulp vertrouwend zijn gevloden, hen bijgestaan. Psalm 22 vers 2. Mm. Al worden voorgelezen 1 samen wel 30 van vers 7 tot en met 20. We noemden nu 1 samen wel 30 van vers 7 tot en met 20. En David zeide tot een priester Abjatar, den zoon van Achimelech, Breng mij toch de nephod hier. En Abjatar bracht de nephod tot David. Toen vraagde David een heren zegende, Zal ik deze benden achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zeide hem, jaag naar, want gij zult gewisselijk achterhalen. En gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de zeshonderd mannen die bij hem waren. En als zij kwamen aan de beker Bezer. Zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en die vierhonderd mannen. En tweehonderd mannen bleven staan, die zo moeder waren, dat ze over de beek bezor niet konden gaan. En zij vonden een Egyptische man op het veld, en zij brachten hem tot David. En ze gaven hem brood, en hij at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 En van waar zijt gij? Toen zeiden de Egyptische jongen, ik ben de knecht van een namelijk man. En mijn heer heeft mij verlaten omdat ik voor drie dagen krank geworden ben. Wij waren ingevangen tegen het zuiden van de Serechtiten en op hetgeen van Juda is, en tegen het zuiden van Kaleb. En we hebben Sikla met vuur verbrand. Toen zeide David tot hem, Zoudt gij me wel heen afleiden tot deze bende? Hij dan zeide, Zweer mij bij God, dat gij mij niet zult doden, En dat gij mij niet zult overleveren in de hand, mijn heren. Zo zal ik u tot deze bende afleiden. En hij leidde hem af, en zie, Zij lagen verstrooid over de ganse aarde, etende en drinkende en dansende om al den grote buit die zij genomen hadden, uit het land der Philistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg hen van de schemering tot aan de avond van hun lieder andere dag, en er ontkwam niet één man van hen, behalve vierhonderd jonge mannen, die op kemels reden en vloodden. Al zo redde David al wat de Amelukieten genomen hadden. Ook redde David zijn twee vrouwen. En onder hen werd niet gemist. Van de kleinste tot aan de grootste. En tot aan de zonen en dochters. En van den buit ook tot alles wat zij zich genomen hadden. David bracht het al te maal weder. David nam ook al de schapen en de runderen. En ze dreven ze voor datzelfde vee heen. En zeiden, dit is Davids buit tot zover. Onze hulp...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 In uw aanbiddelijke raadsvervulling, heren vergunt u ons vanavond op deze plaats te zijn. U die nawandelt, die ons uw woord verleent, die de weg aan leven ons voorhoudt en ons wijst naar de enige bron van de genade uw welbehagen in Christus... geopenbaard in de tijd... die u de volheid van de tijd noemt... geopenbaard in het hart... wat u het uur van uw welbehagen noemt... en beleeft... in het wonder van u heeft... hij medelevend gemaakt... ...daar gedood waard door de zonde en de misdaden. Vanavond zijn we niet alleen onder de adem van uw getuigenis... ...wat we alleen maar verstaan door de zalving van de geest... ...zoals die geest het ons bekend maakt. Maar ook mogen we vanavond zijn met deze ouders in de bediening van de heilige doop. Door uw verhoogde koning van uw gemeente aan uw strijdende kerk opgedragen, in de boodschap het evangelie te verkondigen, alle creaturen. En de rijke betekenis dopende in de naam, en des vaders, des zoons en des heilige geestes. Daarmee leren dat een drieëne God bewogen was. Een drieëne God zich verklaart. En een drieëne God gekend wordt tot de zaligheid. De vader die verkoor. De zoon die zijn leven stelde en de geest die het leven verklaart, en het leven van de in zichzelf een dode zonder. Omdat u die middelen verordineerde, is het ook een goddelijk oogmerk, namelijk, om langs deze weg uw gemeente samen te roepen. Uw gemeente te leiden, want u hebt niet alleen levendmakende genade geschonken. U geeft ook onderhoudende genade. U schenkt ook leidende genade. Maar een van de grootste genade is ook onderwijzende genade. Omdat u een erfenis op aarde heeft die de beden van uw kerk, maar niet te boven komt. Heer, oei, maak mij... Uw wegen door uw woorden geest bekend. En de verborgenheid des heren is de mensen geopenbaard, zong dat een. Heere wil ook die onderwijzende genade ons verlenen. Zonder onderwijs loopt hem dus uw gemeente met zoveel onopgeloste vragen en raadsels over de aarde. En het is toch uw arbeid, want u bent Israels grootste profeet en leraar. Om de verborgenheden gods tot zaligheid de mens bekend te maken. Maar ook in uw priesterlijke arbeid, wat ik u toont. In de bediening van de heilige doop wijzend naar het bloed. Naar u zelfs overgave in de dood. Naar de prijs waarmee u gemeente kocht... wetende dat ge niet door goud of zilver... verlost zijt uit uw ijdele wandel... die u van de vaderen overgegeven is... maar door het dierbare bloed van Christus... als van een onbevlekkelijk en onverwerkelijk lam... lieve koning laat de kracht ervan worden ervaren... in vele harten we denken... Van deze kinderen die ter doop gehouden worden. En dat in dat leven van die kinderen vervuld werd het woord. Dat Jezaja sprak. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras. Als de wilgen aan de waterbeken. Herstel verder de moeders. Geef ze ook kracht om weer in uit te gaan, de Vader, de wijsheid om leiding te geven aan de gezinnen in deze bange dagen. Maar laat ook het woord vandaag tot onderwijzing zijn voor velen. Op dat er mensen worden wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Maar wil ook uw erfdeel vandaag bezoeken, dat er voedsel zij in uw huis. En dat het waar was wat we zongen, u smeekten zij van mensen hulp om bloot. En ook ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood, naar hun gebeden. De Heer doet het ook ervaren, daarvoor bent u met uw hart borg geworden. Wil u denken aan datgene wat met ons niet kan samenkomen, aan geen wat met ons kan meeluisteren, wat in ziekenhuizen te huizen verkeert, wat met rouw is bedeeld, met levensverdriet over de wereld gaat. Ach, het is u al eens bekend dat u het ook oplossen. Denk aan uw knechten, denk aan uw gemeente in de strijd van deze tijd. En geef uw knecht die eenvoudigheid, die bewogenheid, maar ook de duidelijkheid die in de bediening van het woord zo nodig is. Het is immers een week van voorbereiding. En wat kan er dan op de been zijn, heren? Wat een strijd kan er zijn, wat er vragen kunnen naar leven. Moge het woord daar ook dienstbaar voor zijn als teerkost op de weg. En verlaat niet de werken, uw handen om uw naams wel, amen. Wij zingen.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 Dit leed ons de ondergangen besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden de mishagen aan onszelf te hebben ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking in zaligheid buiten onszelfen te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afvassende zonde door Jezus Christus,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 En als wij in de naam des Zons gedoopt worden, zo verzekert ons de Zoon dat hij jongs vast in zijn bloed van al onze zonden ons in de gemeenschap zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, al dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilige sacrament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 Dit betuigt ook Peter in zijn handelingen 2, vers 39 met deze woorden: Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar ver zijn, zoveel en als uit de heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het een zegel dat verbonds en de gerechtigheid als geloos was, gelijk ook Christus hen omhelzen, de handen opgelegd en gezegend heeft. Naar Mark 10, vers 16.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 En daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk. Wel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn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 is het ja-woord opgeklommen in de oren van de levende God. De wereld heeft zijn eedswering. In Gods gemeente geldt naar het woord van Jezus, is uw ja-ja en uw nee-nee. Dus uw ja is als een eedswering voor God. De voorzijde leer. ...in het licht van een naderende eeuwigheid. Dat is u voorgelezen. Immers, ze zullen straks voor het aangezicht van God verschijnen. Elk leven, Oros, openbaart zich langs de weg van het wonder. Dat is het natuurlijke leven... En dat geldt ook voor het geestelijke leven. Het natuurlijke leven, daar zegt de dichter van 139 van, ik geloof u dat ik op een zeer vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Mijn boduursel was voor u niet verholen toen ik in de benedigste delen de raden geformeerd ben. ...en uw ogen hebben mijn ongeformeerde kolom gezien. De gaat ook voor dat kind zat... ...dat u straks de Heere voorstelt. Moet u eens goed over doordenken. Gij wiens wijsheid nimmer faalt... ...had ook mijn geboorte stond bepaald... ...eer iets van mij begon te leven... ...was alles in uw boek geschreven. Dus elke geboorte hoe ...dat we daar ook over denken... ...is naar de eeuwige raad van God. Dat geldt ook in het geestelijke leven. Want is het natuurlijke leven als een wonder tot de openbaring gekomen? Van het geestelijke leven geldt dat niet minder. Daarvan beleden immers de ouden in het derde, vierde hoofdstuk... ...tegen de remonstranten van wedergeboorte, welke in kracht en vermogen niet minder is dan de opwekking uit de doden. En ze noemden dit een zeer wonderlijk werk. Het moet dus naar een wonder toe. En nu het grootste wonder aller wonderen... dat de Heer een weg wilde uitdenken... waarin hij naar de diepte van de val het leven nog liet doorgaan... en de genade nog wilde openbaren en dat wonder dat ligt daar nu verklaard in het doopwater dat is het grootste wonder aller wonderen niet door goud niet door zilver maar door het dierbare bloed gekocht natuurlijk leven is een wonder genade leven is een wonder en het bloed benodigen is ook een wonder daar heeft de Heere. In grijpende wegen voor nodig. In het leven van zijn kinderen. Opdat er plaats komen voor het bloed. Gelooft u dat maar. Het is ook maar een wonder. Want dat werkt God door het afgesneden van de mensenleven. Dat ging om de voorzijde leer. Ja. 24, 24. Ja, Maar dat staat voor het dagen, des des Heer, en dan hoop ik dat je dat ook je kinderen bijbrengt, later, wanneer ze tot hun verstand zullen gekomen zijn. En als ze nog niet tot hun verstand zullen gekomen zijn, en u met uw kinderen er nog niet over kan praten, dan praat u met God maar over uw kinderen. En dan zou het niet vreemd zijn dat er een tijd aanbreekt dat je wel met je kinderen erover kan praten. En als je tot wasdom ziet komen dat je in diezelfde periode terechtkomt dat ze niet meer aanspreekbaar zijn. Dat is veel ouder leed. Dat is veel ouder verdriet. Van kinderen die niet meer aanspreekbaar zijn. Wel dan gaat dat nog precies ene. Als we nou niet meer kunnen spreken met onze kinderen. Kunnen we met God nog voor onze kinderen spreken dat is een wonder. En dan mogen de heren. Uw herstelling geven moeders. Vaders de wijsheid. Om te midden van deze tijd. Inhoud te geven. Aan de opvoeding van uw kinderen. Naar de eis van het woord. Gemeente. In de bediening van de doop. Worden drie wonders geleerd. Natuurlijk leven. Genade leven. En de noodzakelijkheid. Van de reiniging door het bloed. Moet u vragen aan de volk. Die daarachter staat. Welk een werk dat de Heer heeft. om de rijke betekenis te leren kennen. dat het bloed van Jezus Christus reinigt van de zonde. We gaan naar de bediening van de doop. de ouders toezingen. En dat doen we naar gebruik. uit Psalm 134, de zegenbede. Dat is hele zegen op u dalen. En ik wil u dan verzoeken. Dit staande de ouders en hun zaam toe te zingen na de bediening van de doop. Dat daar plaats is om te zitten, of niet? Kijk eens, of dat er een paar banken leeggehouden zijn. u maar. Rijke, ik doop u in de naam des vaders en als zoons en als heilige geestes van mijn plaats. Komt u uit. Paul Hendrik, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geest. Aard, ik doop u in de naam des vaders en des zoons. ...en als heilige geest. Maria Johanna, ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en des zoons... ...en als heilige geest. Gerard, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Magdalena, ik doop u in de naam des vaders en des zoons.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 en als zoons en als heilige geestes. Willemina, ik doop u in de naam des vaders, en als zoons en des heilige geestes. Pennetje Evelien, ik doop u in de naam des Vader, en als Zoon, en als Heilige Geest. Amen. In deze doopdienst met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven aan ons, door uw heilige Geest, door lidmaten van uw enige geboren Zoon,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 en te prijzen. Amen. Wij zingen... 72... De versen 6, 7 en 8. 72, 6, 7 en 8. Terwijl we zingen is er collecte. En kunt u de kinderen de kerk uitdragen. Ik noem u 72, 6, 7 en 8. Overdenking in vervolg van onze bijbelezing over David, de man naar Gods hart. Vraag ik uw aandacht voor het eerste boek van Samuel, het hoofdstuk 30. Bedenken vanavond over de versen 9 tot en met 20. Het is dus je voorgelezen, dat denk ik niet dat ik dat opnieuw hoef te doen. Wij belezen een schriftgedeelte uit 1 Samuel 30, de versen 9 tot 20. De inhoud daarvan heb ik willen noemen Davids krijgstocht tegen Amalek. Davids krijgstocht tegen Amalek. Hij doet deze krijgstocht met een goddelijke belofte, hij doet het onder de goddelijke leiding. En het wordt bevestigd door een goddelijke zegen. Vanavond vragen wij een vervolg van onze bijbellezing over David. Uw aandacht voor Davids krijgstocht tegen Amalek. Drie hoofdzaken, dit toch doet hij met een goddelijke belofte. Namelijk... Gij zult ze achterhalen, gewisselijk verlossen, zo ging David heen. Onder goddelijke leiding. En ze vonden een Egyptische man. En bevestigd met een goddelijke zegen. Namelijk, dit is Davids buit. Dit is Davids buit. Geliefden. Krijgstocht tegen Amalek is onlosmakelijk verbonden met de gebeurtenissen in het stadje Siklag. Siklag, zo'n wonderlijke plaats in het leven van deze David. Zoals de Heere na zijn onbegrijpelijke vrijmacht in het leven van de zijne, van die plaatsen heeft. Plaatsen waar God zijn toezeggingen vervult. We hebben in het verleden gezegd dat Ziklag, dat was immers een geschenk Gods, met een rijke belofte. Het was immers de eerste plaats in Benjamin, die David de zijne kon noemen terwijl er gezalfd was, met een zalving waarvan er staat ik heb bij je een held voor Israël hulp beschoren, was de weg naar de kroon een weg van onmogelijkheden. Als hij dan ook bijna tegen zijn zalving in Hebron is, dan geeft de Heer bij wijze van spreken een voorschot op zijn koningschap. En het was de plaats Ziklach. en Benjamin, daar begon de eerste openbaring van zijn koninkrijk. Daar heeft de Heer ook zijn gunst ervaren. Vandaaruit mocht hij de oorlogen des Heren voeren. Maar wanneer we nu opnieuw die aandacht moeten vragen. Voor dat plaatsje Siklag, waar de krijgstol van David vandaan begint. dan is Siklag niet meer het Siklag van voorheen. Niet meer vol van zegen en vol van goddelijke beloften. Want Siklag ligt in de puin. Siklag is met vuur verbrand. Is dat nou het einde van de toezeggingen des heren, Gaat nu al hetgeen wat God gezegd heeft en wat God beloofd heeft in de vlammen op? Dat is toch een vraag. Sikkelach is niet het sikkelach van het moment toen hij uitoog. Om met aangas de strijd aan te binden tegen Israël. Deze teruggezette man die komt bij een sikkelach. Dat is verbrand. Bovendien zijn leger, zijn mannen. met wie hij de oorlogen gods gevoerd heeft. dit ligt verslagen. Geestelijk verslagen. Want ze hebben geweend, staat er. totdat er geen tranen meer waren. Hun leven, hun triomftocht met de man naar Gods hart is geëindigd in opstand, in vijandschap, de zijnen. Ze hebben de weg die naar het koningschap liep niet verstaan. En ze stonden met de stenen, staat er om hem te stenigen. Ik heb u in de vorige bijbellezingen dit duidelijk willen maken. Maar zelf is hij ook een verslagen man... De weg die God gaat is zo onbevattelijk. Eindigt nu alles in de puin. En daar waar sikkelach ene verbrande boel is. En alles in puin ondergaat. Oh wonder. Daar is ook de Heere. Vipop zegt in een van zijn preken. Dat er Gods gewone weg is om zijn kerk te bouwen. ...op de puin van hun bestaan. Ja, ja, dat kan je maar geloven... ...als je erachter staat. Maar hier gebeurt het dan toch maar in waarheid... ...als een levensles. Als een geestelijke les... ...voor de krijgstocht... ...die Gods kinderen door dit meester moeten gaan. David bij Siklag... ...aan de ene kant... De menigte met de stenen. Aan de andere kant een indruk van Gods tegenwoordigheid. Want er staat en hij sterkte zich in de Heer zijn God. Dat heb ik u ook de vorige keren duidelijk gemaakt. Een wonderlijk tafereel ging aan deze krijgstocht vooraf. Want ik heb u immers in mijn eerste gedachte gezegd dat hij die toch begint... En hij begint dit met een goddelijke belofte. En die goddelijke belofte, die brengt ons op het moment, voordat de krijgstof begint, in ziklag, in de puin. Want dan roept David, immers Abshatar, de hoge priester. Het is een opmerkelijke zaak. Het blijkt dus, dat als hij op de tocht ging voorheen, dat de hoge priester meeging en dat ook de ephod meeging. Dus David heeft zijn vorige tochten altijd de nabijheid gods gezocht. En de inzettingen des heren niet verlogend, dat blijkt. Want die Amalekieten hebben wel veel kunnen roven, maar dat deelt je van God niet. Onthoudt u dat? Ik heb je wel eens gewezen naar een boekje van de oude Volhard. als die man op zijn sterfbed lag dat zijn kinderen aan hem vroegen vader hoe is het nou toch en dat hij een hele wonderlijke uitspraak deed hij zei kinderen het kleingeld, het zakgeld dat kunnen ze wel van me roven maar het kapitaal gods dat ligt veilig al zo ook hier want dan staat er dat God komt. In die moment van de puin. Dat is Gods gewone weg. En door middel van de eefod spreekt God tot een verslagen mens. Gij zult deze strijd strijden. En gij zult overwinnen. En met deze belofte. Met deze belofte gij zult. En gezult winnen. En gezult de overwinning behalen. En gezult verlossen. Dat zegt de Heer. Is David opgetrokken? Zo staat het. David dan ging heen. Dus na dit gebeuren. Hij heeft niet gezegd: nu zal ik die boel eens opknappen. En ik zal die vragen wel eens oplossen. En ik zal wel zorgen dat ik aan mijn trek kom. Nee. Als hij die voetstappen gaat, dan gaat hij met de beloften gods alleen. En als een les en een les die u niet overslaan moet, het schenken van de belofte en de vervulling van de belofte, want ge zult verlossen, daar ligt maar een stukje tussen, begrijpt u? Namelijk de strijd, de oorlog. De dreiging, het levensgevaar. En ik denk dat juist dit het is. Waar Gods kinderen soms geen raad mee weten. Hoe kan dat nou? Gods belofte. Maar geschonken beloften en vervulde beloften, onthoud dat maar op deze donderdagavond. Er ligt altijd een stuk leven tussen. Een stukje leven van de strijd, van de onmogelijkheden, van de zijde van de mens. En ik denk dat dat goed is, om dat eerst maar eens tegen u te zeggen vanavond, vooral als u erin betrokken bent. En zo niet begrijpt dat dat allemaal zo gaat. Want er moet overal maar licht overkomen. Er moet anders, niets anders dan onderwijs zijn. Anders worden onze vragen niet opgelost. Er staat zo kinderlijk eenvoudig in het negende vers. Want we, vorige keer waren we met achtste vers geëindigd. En die ging heen. En er staat er iets opmerkelijk. Hij. En de 600 mannen die bij hem waren, dat geeft te denken. Zijn dat diezelfde mensen die even daarvoor met stenen tegenover hem stonden? Ja, dat waren ze. Moet u eens even denken, durft u dat vreel even met me mee te denken, daar dat sik lag met die verbrande boel en die puin die er is? En de Heer in het midden van de puin van de omstandigheden. En 600 mensen die met stenen om David heen staan. Dat is toch een hopeloze boel. En dan komt God. En dan verandert de Heer het dadelijk. Dan zijn de omstandigheden nog wel niet anders. Maar de situatie is anders. Want wat doet de Heer? Hij laat deze mannen die dit tafereel gezien hebben en die boodschap van God... uit de mond van Abjatar hebben beluisterd... die laat hij buigen voor het gezag van Gods getuigenis. Ik weet het niet. Ik kan daar ook niet over filosoferen, maar het ander die 600 waren kinderen van God. Ook kinderen van God... En dan buigt de here de harten tot de vrezen van zijn naam. En weet je wat zo'n wonder is? Als God zijn onderwijzende. En zijn vergevende genade. In het leven van David toont. Dan is deze man handelbaar voor God. Moet je goed luisteren. Als God je onderwijst. Dan ben je handelbaar voor God. Maar dan ben je ook handelbaar voor mensen. Maar ik lees niet in die geschiedenis, als de Heer onderwijs gegeven heeft aan David, dat hij bij wijze van spreken zijn vinger uitsteekt en zegt, jij was tegen me, en jij was tegen me, en jij gaat niet mee, en jij had de grootste steen, en jij had de grootste mond tegen me. Nou, nee, genade in zijn vruchten, al die 600. David heeft de vergevende kracht van Gods genade in zijn leven. Een schuldenaar die genade ontvangt. En dan heeft David niet één schuldenaar meer. In het zo treffende, onze vader, leert de Heere Jezus bidden: En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar de kracht van dat gebed heeft David daar in Ziklag beleefd. Er is hier niet één meer die ook maar één pijning schuld heeft. Begrijpt u? Dat doet God. En dan dat aanbiederlijke wonder. Want ik lees zo ik is mijn tekst u voor. En ik ging met 600, allemaal geteld, allemaal geteld. Er staat geschreven dat er niemand achterblijft. 600. De wapenrusting aan. Het zwaard aan de heup. En toch blijkt het. Een dodelijk vermoeide groep soldaten. Ze hebben immers zojuist zo'n grote tocht moeten maken. En ze zijn zojuist door toch teruggekeerd. En de emoties van de omstandigheden... Het geestelijke beleving van de situatie. Dacht u dat dat de krachten van de mensen niet sloopt. En dat natuurlijke situaties in het leven van Gods kinderen. Niet dodelijk zijn voor het leven. Nee neemt u het maar over. 600 mensen. Maar in de gehoorzaamheid van de opdracht. Zoals de Heer in het achtste vers het zegt. Jaag ze na. Gezult achterhalen. Gezult verlossen. En daar gaat hij. Hulp van God. En kracht van God. Maar meer. Hij heeft geloof in de boodschap van zijn God. Niet alleen de kracht ontvangen. Niet alleen de boodschap verstaan. Maar het is ook daarin vervuld wat Isaiah later zou preken. Hij geeft de moederkracht. En hij de sterkte degene die geen krachten hebben. Jongelingen zullen vallen. Maar die de heren verwachten, die zullen de krachten vernieuwen. En daar gaan ze. Toch wel een beetje. Want die dichter van 84 zijn. Zie ze gaan. 600. Met David. Ze gaan van kracht op kracht. Ja, wacht even. Even wachten. Hoor. Want dan hebben ze... Bijna een dagreis achter zich. En dat is met vliegende trom gegaan, als ik het zo zeggen mag. En ze zijn in de gehoorzaamheid van het woord. En ze dragen de belofte met God. En ze hebben de toezegging des Heren. Dat hoeft u toch niet na te speuren, want dat staat in de schriften. En dan een ogenblik later worden die... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Amalek is nog ver weg. Maar wat er wel gebeurt, dan komt de eerste hinderpaal. Trekkende naar het noorden. Naar het Juda, helemaal in het noorden. En waar die Amalekieten heen zijn gegaan, komen ze voor een ontzaggelijk water. Ze noemen dat een beek. Dat wil zeggen dat is een natuurlijke rivier en die loopt, een hele rivier, die loopt van het gebergte van Juda en die mondt uit bij Gaza in de Middellandse Zee. En dan kan ieder begrijpen wat dat bedoelt. Namelijk van de bergen van Juda, door het land zo nederwaarts tot aan Gaza toe... Bij de Middellandse Zee, dat is een snel stromend water. Deze eenvoudige schriftuitleg toont ons wat. Hoe moet het nou verder? Tegen de vervulling van de belofte gods komen de hinderpalen. En 200 mensen die geven het op. Niet als ze het niet willen. Pas op. Maar niet meer kunnen. Misschien mag ik het niet zeggen. Toch zeg ik het zo. Dan begrijpt u het. In het leven van mensen. Dan hoor je dat wel eens meer in de natuur. Dus ja, het, het is op. Het kan niet meer. Ik heb geen krachten meer. Geen moed meer. Het, ik, het is niet meer denkbaar. Het is gebeurd. Hoe kan een mens levend onder de beloften des Heren, in een vastgelopen weg, op zo'n plaats terechtkomen, ik kan niet meer, o oh God. En toch leert de Heer me deze zaken, opdat we zouden weten, die wonderlijke leidingen, die de Heer met de zijnen op de aarde houdt. En hoe moet dat dan verder? Hoe moet het nu met dat leger, zeker je kan natuurlijk zeggen dat de Heer daar doet wat hij bijvoorbeeld bij Gideon gedaan heeft. En dat de Heer een derde van zijn leger hem afneemt. Opdat hij niet leunen en steunen zou op het zwart. En zou begrijpen dat de Heer geen lust heeft aan de sterkte des mans. Maar dat de Heer een lust heeft aan degene die op hem betrouwen. Zekerlijk. Wie zal Gods wijze bedoelingen daarin niet verstaan? Maar het gebeurt toch wel. Een bruisend water. Dat is daar David. Dat is 600. En de kijker soms zegt geen. En je ziet het. Ze liggen daar als het ware op het zand. Bij de oever van de rivier. David zegt wat is dus Ze zeggen koning, we kunnen niet meer. En jij, ik kan ook niet meer. En jij, ik kan ook niet meer. Want dat is toch duidelijk de boodschap. En David, wat zegt hij nou weer? Dan houden we op, want er klopt niks van. Nee, dan kan hij aanvaarden... dat een deel van zijn volk in de strijd... momenten heeft... dat ze niet verder kunnen. Luistert naar namen? Hij kan aanvaarden dat een deel van zijn volk geen krachten heeft om verder te gaan. Maar zou hij, Davids zoon, waarvan wij zongen, zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met die zag. ook nu in deze tijd niet zo'n volk hebben, die het ook wel eens tegen de heren zeggen, ik kan echt niet meer, het is ophoog, in de natuur. En in het geestelijke leven. Speent de Heren, De zijne. Voorwaar ja. We zingen dat wel na. Eigen krachten te verachten. Wordt op Jezus school geleerd. En niet in de nullen. Die wil God gaan vervullen. maar moet je niet nazeggen. Maar het gebeurt er wel. Bij die beek Bovendien. En ik denk dat exegetisch toch wel duidelijk is. Moet ik er toch wel bij vertellen. Ik heb al meer in het verleden nu gewezen op de woordelijke inspiratie van het woord. Op de rijke beduiding van de naamgeving in Israël. Van namen, personen, zaken. Te veel om uit te breiden. Al zo is het ook met, met deze beek, begrijpt u? Want ik lees dat de naam ons bekend is. Luistert u maar. En daar wij dan gingen heen. Hij en de 600 mannen die bij hem waren. En ze kwamen aan de beek Bezor. Zo bleven de overigen staan. En ik lees in het volgende vers. En 200 mannen bleven staan die zo moede waren. Dat ze over de beek Bezor niet konden gaan. Dat staat daar. Een Hebreeuws woord. Bizar. Welk eigenlijk betekent boodschap. Of onderwijs. Daarnaast. Heeft het ook nog een grondwoord. Dat eigenlijk vertaald kan worden met verkwikking. Dus als ik dit woordje probeer exegetisch duidelijk te maken. Dan wil de Heer zeggen bij die Bizon, Bizon, Is daar onderwijs. En is de verkwikking. Hé. Hey, maar daar liggen ze dan toch maar met 200 man, hé. Hey? Waar is nu die verkwikking? En waar is nu dat onderwijs? Wat de naam inhoudt. Want nu, daar moeten we toch maar eens even over denken. 200 man en een derde van zijn leger weg. En David gaat voor. Nu gaat God in zijn eeuwige raadsvervulling ons les geven. Want... Deze krijgstocht is een krijgstocht des Heren, vergeet u het niet, onder de leiding van de Almachtige en die met alle levensvragen duidelijk zal maken, mijn raad zal bestaan, ik zal me wel wagen doen. De rivier wordt overgestoken, 200 mannen, 200 zwaarden minder. 200 spiezen minder. Minder slagkracht. Hm. Hm. Ik weet niet. Ik denk dat die 200 overgeblevenen. Nog wel degelijk een wapenrusting hadden. Ik denk. Die gebogen knieën. Ik denk die gevouwen handen. Ik denk die schreeuw. Van een hopeloos moe volk dat niet verder kan een schreeuw naar God Heere helpt. uw zaak Heere uw naam Heren, uw roem uw volk uw daden dacht u dat die 200 daar niet hebben liggen schreeuwen naar God sterker gewapend dan dat zwaard en die spies voorwaar. Een biddend volk achter je. Die met je meezucht. Met je meestrijdt. Kijk, dat wil de Heere zeggen. 200 kwijt? Nee. 200 met een andere taak. Duidelijk. En daar gaat God zijn raad uitvoeren. Hoe ze de rivier overgekomen zijn. Dat woelige water. Opmerkelijk is. Dat de schrift daarover zwijgt. Maar ze zijn daar... Wel doorheen gekomen. Misschien toch wel naar het woord Gods. God baande door de woeste buien en de brede stromen ons een pad. En daar rees ze lof met stem en snaren. En dan staan er 400 mannen, nat. Aan de andere kant van deze beek. Verder, hoe moet het nu? Want de Heer heeft al wat gezegd. Jaag ze na, maar verder. En deze huilende wildernis daar in het gebergte van Juda, in het noorden, waar de stam zijn zetel had. Waar moeten ze links of rechts de bergen in, op de vlakke velden, naar de kust van de Middellandse Zee? Dacht je dat ze daar niet over gepraat hadden? En gevraagd hebben, heren hoe moet het nu verder, waar geen weg meer is, baant God toch een weg... En dan zijn ze nauwelijks die rivier overgestoken of we horen een kreet. Hé, hey, kijk daar eens. En ik zie daar een hoopje soldaten bij elkaar komen. En een ogenblik staan ze daar om een jonge man heen. Kind kan dat begrijpen. Zielig hoopje. De dood in zijn ogen. Een hopeloos geval. Jongen. Hoe komt die man nou hierheen? Weet je niet hoe die komt daar? Dat hij God voor gezorgd. Hoe die man daar komt? Omdat Gods raad vervuld moet worden. Op een wijze die wij niet begrijpen. Hij hoort bij... Ja, dat dacht ik toch vanmiddag... in de overlegging van deze gedachte... God heeft zo zijn eigen gereedschap... in de opbouw van zijn koninkrijk. Dan gebruikt hij mensen, zet mensen in... Uh, baantwegen die wij niet zien. Dat is allemaal die wonderlijke raad van God. En als die man daar ligt, dan zeggen ze, hé, hey, bij David brengen. En toen dacht ik, wij weten natuurlijk uit de schrift uh, dat hij een Egyptische jongen is. Maar als ze hem bij David brengen, weet David nog veel meer. Want wel toen hij die jongen zat, wist hij gelijk, dit is geen Amalekiet. Dat kon je zo zien. Want David heeft niet alleen door genade, genade leren onderscheiden. Maar ook wie zijn vrienden en ook wie zijn vijanden waren. Begrijp je? Dat is ook een eigenschap in het leven van Gods kinderen. Dit is geen amalikiet. Dat is duidelijk. Zie je, dat wil de Heer ook wel eens even tegen ons zeggen. Dat de gave van het onderscheid. niet alleen is. de gave om genade te onderscheiden. goed en kwaad te onderscheiden. maar ook je vijanden te onderscheiden. dat is ook een gave van de genade. En dan zie ik die jongen. die daar bewusteloos door was, soldaten. naar de tent van David gedragen wordt. als die hier bij hem wordt. kan ook dat ze helemaal niet bij hem hadden. David, kijk eens. En dan nou weten we in de geschiedenis. Uh, dat die man heeft drie dagen niet gegeten. drie dagen niet gedronken. En we weten ook dat hij een knecht. Letterlijk een slaaf is. Een Egyptische jongen. Hoe komt hij nu in de handen van de Amalekieten? Dat hoogstaande Egyptische volk in die tijd. En daar een jongeling. In de handen van de Amalekieten. Nou... Daar kan je over denken. Je kan denken dat op de rooftochten die de Amalekieten deden en op die rooftochten hebben ze niets ontzien, die jongen gevangen genomen hebben. Dat is mogelijk. Kan ook dat hij op een bepaalde wijze in handen van anderen gekomen is en dat ze hem gekocht hebben op de slavenmarkt. Dat is ook duidelijk. Ook dat is mogelijk. Maar één ding weten we wel. Dat dat hij gebruikt werd op het moment dat hij hem wat aan te bieden had. Want hij zegt zelf dat hij drie dagen terug ziek was. En toen heeft de heer gezegd, toen ze zeiden... joh, die Egyptische knecht die is ziek. En die heeft de heer laten me Ja, maar waarom laat je hem dan niet op? Kamelen, want die zijn er genoeg. We weten dat er 400 straks wegvluchten... Heeft al genoeg lastdieren om die jongen mee te nemen. Maar, maar het blijkt dus dat hij daarachter blijft. De, hartig, de harteloosheid van zijn baas. En daar ligt de jongen, die weet, die is ten dode opgetekend. Een afgeschreven mens, dacht ik vanmiddag. Afgeschreven door de wereld. De hel heeft hem niet meer nodig. En God gaat hem gebruiken. Hé, dat is wat? Als je door de hel afgeschreven bent. En God kan je gebruiken. Dat is wat. En toch gebeurt dat hier. Wil je het onthouden hoe wonderlijk dat God komt te werken? En, en, en dan is die jongen. En ze geven hem eten. En ze geven hem drinken. En ze geven hem klomp rozijnen. U kunt het allemaal lezen. En dan staat dat die jongen die komt een beetje bij. Moet je eens even denken. Heeft hij liggen sterven? Een wrak. Een hopeloos geval. En als hij bij kennis komt, dan, dan is hij, ziet hij soldaten om hem heen. Tjonge, dat nou is helemaal afgelopen toch? En dan die woorden van David. Die tot een verrekker zijn, die slaat die man dood. Maar, zeg, wie ben jij? En hoe kom je hier? En hoe ga ik niet fantaseren? Dat mag natuurlijk niet. Maar als God de mens bekeert, dan ben je afgeschreven van de hel. Ja, en God wil je hebben. Dat is toch een wonder? En in plaats dat je een oordeel over je heen krijgt, dat dan de Heer ook zo eens persoonlijk vraagt: wie ben je nou? En waar kom je nou vandaan? Ja. En dan gaat die man eerlijk zeggen: Hij zegt, ik was een slaaf, meer niet. Ik was een verkocht mens in de dienst van de Amalekieten en ik moest mee op een krijgstocht. En ze hebben krijgstochten gemaakt en ik ben erbij geweest. Siklag. Ik heb het in de vlammen zien opgaan. Toen dacht ik nog aan een les. Wat voor les. Ach, wat zou er toch gebeurd zijn met mijn vrouwen, met mijn kinderen, met mijn zaken. Wat is er toch gebeurd eigenlijk. Wat heeft zich afgespeeld daar in Siklag. En nu gaat de Heer in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid. Al die vragen waar ze mee zaten in één keer oplossen. Nou weten ze de achtergronden, de gebeurtenissen. En dan vraagt de man naar Gods hart, jongen, zou je, zou je met mij mee willen trekken? Zou je die keus in je leven kunnen maken? En dan heeft de jongen gezegd, spaar mijn leven. En lever me niet over aan de Amalekide. Hij weet dat de dienst van die amalekieten een verschrikkelijke dienst is. Zoals de here, want dan dwaal ik te ver af van mijn gedachten, dat ook weet. En ook de vrezen van een ontdekt aan zichzelf ontdekt mensenkind. Als ze zo vaak tegen zeggen, je zal nog terugvallen in de dienst van de wereld. Dan zeggen ze, alsjeblieft Heer, niet. Laat maar alsjeblieft dat stukje leven dan nog leven... Zoals uw kinderen hebt doen leven. Dat is toch wat me begeert. En dan wordt daar een toezegging gedaan. Ja. Je leven is veilig. Je oordeel wordt niet uitgevoerd. Wil je met de weg wijzen. En dan heeft de Heer in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Gezorgd dat de beloften vervuld worden. Niet davens wijsheid. Niet het zwaard van velen, maar de eeuwige wijsheid van God. Die de beloften op zijn eigen wijze komt te vervullen. Ja, en dan zien we, dan zien we David zich opmaken met die 400 en die jongen erbij. Ja, God baande door woeste, baren brede stromen om zijn pad. De vervulling van de beloften van God... Ga door het onmogelijke heen. Heb je het ook wel eens tegen de heren gezegd. Nu houdt het op. Heren, nu houdt het op. Ken je die momenten in je leven. Dat je anders niet aan een hoopje puin hebt overgehouden. Of misschien zonder inlegkunde. Het beeld van deze jongen. Die Egyptische jongen. Een slaaf in de dienst van wereld en zonde geweest opgezocht en opgeraapt, en niet naar de hel gestuurd, afgeschreven door de wereld, en bruikbaar in koninkrijk gods. Wie kan dat wonder bevatten? Zullen we daarvan zingen? 62, vijfde vers, onze tussenzang. In psalm 62. In God is al mijn heil meneer. Mijn sterke rots. Mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem o volk in smart. Stoot voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht alle tijden. Het vijfde van 62. Jongen, die kende de legerplaatsen van de Amalekieten. Hij kende de legerplaatsen van de vijanden van God. En de legerplaatsen van de vijanden van Gods volk. Hij kende de legerplaatsen waar de plannen werden beraadslaagd. Tegen de Heerde en tegen zijn zoon. Dat is een ingrijpende zaak. Wat is het les, het lesmateriaal van mijn onderwijs? Troostvol, want de Heere werkt genade. Wie zal het miskennen? De Heer maakt plaats voor de genade. Dat zullen we niet tegenspreken. Maar de Heer die geeft ook verklarende genade. Wil je dat woordje meenemen vanavond? Verklarende genade. Wat is dat? Wel dan verklaart de Heere... De verborgen leidingen die hij met zijn kinderen op aarde houdt. Wegen die voor Gods volk zo ondoorzichtbaar zijn. Wegen die zo in strijd zijn met de verwachting van de genade die ze gekoesterd hebben. Verklarende genade die verklaart hoe God na zijn onbegrijpelijke vrijmacht met zijn gemeentehandels handelt, verklarende genade, die ons leert dat een belovend God ook een vervullend God is. Maar, waar ik u naar wees, dat met de beloften en de weg van de vervulling altijd een weg van strijd, een weg van onmogelijkheid verbonden is. En wees nou eens eerlijk. Als je daar dan middenin in bent. Kan je met het vorige. Je niet meer op de been houden. Leg nu eens bij je verbrand boeltje. Je bekering. Of leg daar nu. Of leg daar nu je werkstandheden naast. En al dat. Wat God in ons leven wilde doen jongen nou. Maar daarmee los je de problemen van je leven niet op. En dat is onderwijs. Dat de heren vanavond ons zo eenvoudig geven wil. En is dat eigenlijk niet de donkerheid van onze tijd. Ontbreekt niet aan het onderwijs. Om de verborgen leidingen die de heren met de zijne houdt nog duidelijk te maken. Gods gemeente met zijn vele raadsels worden ze nog ontraadsels. Maar nu, dit doet hier de schrift ons duidelijk. Namelijk, hij verklaart die wonderlijke wegen en ook de vervulling van zijn beloften. kort, hey De laatste kilometer hoeft die jongen die plaats waar de vijand zich vergaderen niet meer aan te wijzen. Nee, nee, want die worden nu openbaar. Want die verborgen plaatsen van vijandschap tegen God. En dan zou ik natuurlijk heel gemakkelijk de situatie in ons vaderland kunnen meenemen. De situatie in de kerk noem maar op. Zou helemaal niet zo moeilijk zijn. Want, want als een heel, heel eind nog verwijderd zijn, dan zien ze uit de verte, in de schemers, staat de schrift, Zien ze daar de vlammen van de fakkels en de vreugdevuren. En als ze nog wat dichterbij komen, dan horen ze het zelf. Want ze zingen en ze springen en ze hebben lol en ze hebben pret. En ze vieren hun overwinning. Ze hebben het dan toch maar gelapt of niet? Ze hebben dat volk van Israël en die David, waarvan ze zongen zijn tienduizenden, die hebben ze dan toch maar te pakken gekregen. En alles wat de zijne was, kijk eens, want we lezen in de schrift dat ze zich vrolijk maakten. En te midden van die springende en juichende Amalekieten zitten daar de vrouwen en de kinderen zij hebben dat tafreel van nabij meegemaakt juichende en springende vijanden zeg vrouwen van David waar is je man en zeg kinderen Israëls waar zijn nou die helden toe is het niet als gelijk Rapsakee die bij de muren van Jeruzalem staat te joelen wie heeft het gewonnen van de God van Amalek. En was ze niet weten. Dat God zijn wraakzwaard al getrokken heeft. En was ze niet weten. Dat de Heer op weg is om zijn recht te oefenen. Om waar te maken die mijn volk aanraakt. Die raakt mijn oog aan. En de Heer het waar zal maken dat hij de zaken van zijn gemeente voor zijn rekening neemt. Want het is niet David met zijn 400 mensen. Het is de heilige, rechtvaardige, wiens gerechtigheid ontstoken is over de aanslagen die ze gedaan hebben. En dat nu de tijd rijp is dat hij wraakswaard van zijn gerechtigheid oefenen zal. We blijven in onze catechismus dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Nou dat hoef je aan David niet te vragen. In de gehoorzaamheid van zijn God oefent hij gerechtigheid. En het is een ingrijpende strijd. De schemer van de nacht. Volgens de, de meeste verklaren tot de avond van de andere dag. Ja gaat de strijd door. En ik kan dat vreel begrijpen. Een moment dat die vrouwen en die kinderen en die ouden die ze meegesjouwd hebben. En ene keer die 400 soldaten zien. Ze hebben de strijd gezien. En ze hebben de hete strijd gezien. En weet je wat ik toen dacht mensen. Geen klauw zal er van achterblijven. Er staat in het hogepriestelijk gebed en niet één van hen is verloren gegaan. En bij de overdenking van zulke bijbelgedeelten. O, dat onbevattelijke krediet op God. Weet je wat ik dacht mensen? Wat is Gods volk veilig? En wat zijn de bezittingen van Gods kinderen ook veilig? Al schijnt het dat ze in de hangen voornamelijk zijn. Maar zelfs in de handen van Amalek, hè, die tijdelijk triumfeert over dat erfdeel, zegt de heer, afblijven. afblijven. En dat is dan de troost, maar mijn tijd ontbreekt om dat breder op te zetten. Nou laat ze maar juichen hoor. En nou, ja. Nauwelijks hebben ze de meest goddeloze wetten over ons volk uitgegoten. Of half Nederland springt om Romeinse. Ja, was een God, zijn gemeente, zijn wet hebben aangedaan? Nou, ze hebben toch gewonnen. Wie doet nog wat? En de kerk. Weten we nog van de verborgen leidingen van dat strijdende leven van Gods kinderen? En wat ik dan lees in deze schriften, ach. Luistert u maar, misschien had ik er een aparte preek over moeten houden. Maar ja, we hebben al zoveel malen over David gesproken. Maar dat kwam me toch wel eventjes voor. In dat twintigste vers, waar eigenlijk dit hoofdstuk mee afsluit. Tenminste, dit gedeelte. Namelijk, dit is Davids buit. Dit is Davids buit. Namelijk... Hij heeft al de goederen van de kerk bewaard. Hij heeft de goederen van de kerk weer teruggeschonken. Dat is het Dus ik dacht in de overlegging van deze waarheid. Er kan dus een moment zijn in het leven van Gods kinderen dat ze bezettingen kwijt zijn. Het kan dus zijn dat je je bekering kwijt bent. En je gevoel dat je alles wat je van God kwijt, kwijtbuint. Het kan dus zijn dat ze zelf van binnen zeggen, je hebt geen deel aan God. En waar is nou God op wie je bouwde? Daar, bij die beek, in de strijd van het leven, worden volk de bezittingen die ze hadden en toch weer kwijtgeraakt waren, teruggegeven. Dat is toch een wonder. Nu geeft de Heer ze alles terug. Als ze eertijds van de Heer kregen. Dan wordt het oude weer nieuw. En het nieuwe krijgen ze erbij. Want er staat als ze het dubbel van de Heer ontvangen hebben. Welke wonderlijke wegen. Houdt de Heer toch met zijn kerk op aarde. En dan staat er zo kennelijk achter. En dit is Davids buit. En toen dacht ik. Aan die medere David. Ja? Dan zongen we toch in de buit. Van het overwonnen land. Viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet meer uit. Dat is David's buit. Zijn gemeente. Voor tijd en eeuwigheid. Naar lichaam en ziel bij de. Hij heeft die gemeente. Voor zijn rekening genomen. En in die momenten daarbij een verbrand klacht. Zal de Heere dat betonen. Dat hij het goede werk dat hij begint. Ook einden zal. Tot op de dag van Christus. Als je nou bij die buit hoort. Van de meerdere dagen. Dan ben je met je gezinnetje voor tijden en eeuwigheid veilig. Of niet? En kinderen gods. En een week van volbereiding. Staat de zaak ook in de vlammen. Heb je ook niks als een verdroomd voeltje over? Heeft de vijandje je bezetting ook in de beslag genomen? Weet je wel dat je het had, maar dat je kwijt bent? Dat is ook een beleving. Niet alleen dat je het krijgt, weet je, maar uit kwijt bent, weet je ook. En daar hebben ze van binnen gezegd: dan ben je het voor eeuwig kwijt. En niet waar, hoor, dat is Davids buits. Ik hoor die kerk zingen: hij zal zijn volk niet eindeloos kasteide nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden en daar is buit zo zong die kerk van de oude dag trouwe god gezeit het schild dat me bevrijdt mijn heer en me vast betrouwen en kriep god niet vruchteloos aan hij wil me niet versmaan in al mijn tegenheden hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En als je dan alles vergeet van vanavond, laat het laatste dan in je hart meegaan. Dit is Davids buit. Amen. Dienerswaardige God. Een stukje uit het leven van David. We hebben al zoveel overdenkingen over dat leven met elkander doorgenomen. En elke gegeven weer opnieuw, geef u die rijke lessen van uw trouw in het leven van een erfdeel, met zijn zoveel raadsels, vragen, strijd, bekommering, onbegrepen wegen. Amalek had alles, weg en het was een eerlijk bezit wat Amalek stal Maar dat eerlijke bezit, dat kon Amalek niet in zijn vingers houden. Er staat dat ze het weer terug hebben moeten geven. Dat is u buit, o medere David, om voor uw eigen werking te staan. Gedenk nog naar de trouw van uw verbond. Gebruik de boodschap tot onderwijzing, lering, vertroosting, wie u zijt en bent. En in de weg van uw goddelijke voorzienigheid uw eigen werk om te kronen. Gedenk ze deze ouders met hun zaad. Leid over de wegen die we moeten gaan, en laat het tekort gezegend zijn in het bloed gereinigd om Jezus wel. Amen. En dan zingen wij Psalm 3. Maar trouwe God, gezeid, het schild dat me bevrijdt. Psalm 3, tweede vers, is onze slotzang.